4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Dorp woedt een grote brand in een beddenzaak. Het vuur ontstond tegen 2 uur vannacht en al snel sloegen de vlammen uit het pand. Enkele woningen boven en naast de winkel zijn ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een hotel. Waardoor de brand in Dorp is ontstaan is nog onduidelijk. Het bedrijf van filmproducent Harvey Weinstein is opnieuw een topman kwijt. David Glasser is ontslagen door de raad van bestuur. Glesser leidde het filmbedrijf samen met de broers Weinstein. Meer dan 70 vrouwen hebben Harvey Weinstein beschuldigd... van seksueel wangedrag. Hoewel die ontkent, heeft hij ontslag genomen. David Glesser moet nu ook opstappen... omdat hij te weinig tegen het wangedrag zou hebben gedaan. Het conflict tussen Polen en Israël over de Poolse holocaustwet... is nog verder opgelopen. In Polen is het sinds kort strafbaar om te suggereren... dat het land mede is aan de jodenvervolging... Gisteren wilde een Israëlische journalist van premier Morawiecki weten of hij dus niet meer mag vertellen hoe zijn ouders in de Tweede Wereldoorlog verraden dreigden te worden door hun Poolse buren. Morawiecki antwoordde dat je best over Poolse daders mag spreken, net als over Joodse daders. Israël is woest over die vergelijking. Dit wijst op een gebrek aan begrip voor de tragedie die ons volk is aangedaan, zegt premier Netanyahu. Een Franse celliste heeft haar kostbare cello teruggekregen... van de dief die het instrument twee dagen eerder had gestolen. Ovelie Gaillard werd donderdag in Parijs op straat overvallen... en raakte daarbij haar cello kwijt. Het bijna 300 jaar oude instrument is 1,3 miljoen euro waard. Gaillard zette een noodkreet op Facebook die 10.000 keer werd gedeeld. Al snel werd de celliste gebeld door iemand die zei... dat de cello buiten haar appartement lag. Ze vond het instrument onbeschadigd in een auto... waarvan de ruit was ingeslagen. Het weer, het is droog, het vriest 1 tot 4 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan, overdagperiode met zon... maar hier en daar ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NPO west Journaal. NPO Radio 1. Zowel BNN als Farah zijn niet verantwoordelijk voor dit programma. Te maken! We moeten eruit komen met z'n allen. Dat is heet iets anders. Ik weet dat je dat krijgt, man. Met Luxa Neel. Goedemorgen, het is die vroege zondagochtend 18 februari 2018. En je luistert naar NPO Radio 1. Dit is het programma Druktemakers. Iedere zaterdag op zondagnacht te horen tussen 3 en 5 uur. En Druktemakers is één van die leuke programma's op NPO Radio 1... waar jij het voor het zeggen hebt. Jij bent een belangrijk onderdeel van het programma. Want voor de volledige 2 uur... Dat het wekelijks geweld duurt, mag jij bellen naar 0800-1121... om op die manier mee te praten in en met en over de uitzending. Het onderwerp van deze nacht is halbe zelstra, Want ja, hij was toch wel het nieuws van afgelopen week. Opheffen in Politiek Den Haag over minister Halbe Zijlstra. Aan. Onverstandig wat hij gedaan heeft. Ik ben dom geweest, dat zei minister Zijlstra. Ik vind het ongelooflijk dat een minister van Buitenlandse Zaken ligt. Hij heeft gelogen over een ontmoeting met Poetin. Dit brengt hem en het Nederlandse kabinet in grote verlegenheid. Washington Post New York Times, We hebben het er allemaal over. Wat zegt dat? Dat je met een leugje wegkomt totdat het in de weg gaat zitten? Dat dit een onverstandige aanpak was. Ik ben alleen uh, uh, zo dom geweest om het op mezelf te betrekken... om daarmee de bron te beschermen. En Dat hij ik niet moeten doen, dat, dat spijt me ook. Ik denk wel dat het van belang is dat hij een opheldering geeft in een brief aan de Kamer. Als je je fouten toegeeft, dan vind ik dat dat, uh, dat, dat de prijs is. Uh, ik vertel mijn zoontje altijd uh, niet liegen. Nou, uh, hij heeft nu een goed voorbeeld waarom het niet moet. Och, die arme halbe, ja. Hoe een klein leugentje aan hem vastbleef kleven en uiteindelijk uh, zijn... Ja, het kostte gewoon zijn potieke kop. In Den Haag, een carrière van elf jaar hier, door het toilet. En over hem en over de politiek hebben wij nog een vol uur. Dus pak je telefoon en bel naar 0800-1121. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Peter, goedemorgen. Eh, goedemorgen. Goedemorgen, daar zijn we weer. Ja, ik sprak je net ook even vlak voor het nieuws van, van 4 uur. Dus ja. ik blijf even hangen, want ik kom zo meteen bij je terug. Nou, hè? Hey, niet, niet gelogen, ik ben er. Um, <laughs> zeg het eens, halbe zelfstaat. Wat, wat, wat, wat was het eerste wat je dacht toen je het nieuws hoorde? Dat heb je nu tegen mij, want ik moest even wachten. Nee, ik, heb het, ik heb het tegen jou, ja. Oké, okay. uh, wat ik dacht, uh, nou prima dat hij weggaat. Ja? Ja, en uh, ik, vind, ik vind die halba, dat is, uh, ja, is die bijvoorbeeld van de VVD een, een partij onder andere van, van leugenaars en mensen die hun woord niet nakomen. En daar heb ik een bloedhekel aan onder andere. Kijk eens, kijk eens. En dat heeft lang geduurd, want ik ben vroeger actief geweest in de VVD. Nee joh, je, je, je, je, je hoorde eerst bij, bij, bij die club, maar nu niet meer. <laughs> ik hoorde eerst bij die club, ja. ja. Toen ik nog jong en onbezonnen was waarschijnlijk. Toen, uh, toen je nog, nog niet helemaal door had wat voor, wat, voor, wat voor typers er rondliepen. Nou, zo kun je het ook zeggen, ja. Ja, dat, uh, dat, uh, <laughs> dat moet ik dan toegeven. En... Uh, uh, uh, Heel simpel. Uh, uh, we zouden er dit jaar met z'n allen op vooruit gaan, toch? Ja, ja. Dat is uh, heel vaak gezegd. Nou, ik ga er gewoon 24 euro op achteruit. Oh. Dat zal natuurlijk niet veel zijn. Maar, maar uh, oh, uh, per, per maand? Nee, nee, of is... nee, maar ik praat even in VVD-termen. Oh, zo ja. En, en we moeten elkaar natuurlijk allemaal steunen. En, maar goed, als je als kijkt naar de prijzen... Niet. Als je kijkt naar de prijs, hoe die omhoog gaat van de BTW. Uh, ik, ik zie gewoon dat, uh, een, een simpel voorbeeld... Uh, uh, de yoghurt gaat met een dubbeltje omhoog. Uh, nou ja, dat, uh, als je dat allemaal door blijft tellen met alle andere boodschappen... Ja. dan ga ik gewoon hard achteruit. Ja, ja, ja. Uh, uh, daar ben je klaar mee. Het af... Dat soort leugens die je ja, voor die de vorige schoot hebt. Het bekende H-woord, hypotheek, het af, aftrek. Ja, ja het, gaat, het gaat gewoon weg. Het gaat helemaal terug naar die, wat was het, 38 Er zijn heel veel mensen die een huis hebben gekocht... die het allemaal keurig hebben berekend mm -hmm. En die straks door de verminderde hypotheek, de renteaftrek en lagere pensioenen, die er ook allemaal aankomen voor heel veel mensen... Ja. gewoon gigantisch in de problemen komen, hun huis moeten verkopen... en gewoon niet terug kunnen huren omdat er geen woningen zijn... In die betaalbare prijsklassen. Het, het huis waar ik nu in woon, dat, uh, voor dat bedrag, daar dat kan geen huis wat van huren. Dat, dat zou onbetaalbaar zijn. Gewoon een normale middenwoning. Dan ben je ja. al, uh, wat is het, 980 euro uh, kwijt. En Zo. dan denk ik dat ik niet eens aan de hoge kant uh, nee. zit. Uh, veel geld is dat hoor. Nou, het is heel veel geld. Maar, nou, maar, maar, in... maar, maar hoe, in, ho in hoeverre. Uh, dus wat je dan erg vindt, is dat er dus gelogen is tegen je van tevoren. Want er werd gezegd: het, het, het, het wordt allemaal beter dit jaar. Nou, dat wordt het dus niet. Wat nou, als hadden gezegd: het nee. wordt allemaal slechter dit jaar. Was het dan, was het dan, had het dan wel allemaal gemogen, had het dan wel allemaal gekund, had het dan wel allemaal geoorloofd geweest? Nou, uh, uh, wees gewoon duidelijk en zeg dat het er, uh, uh, dat het er uh, uh, niet zo goed voor staat. Zeg dat gewoon, ja. want er wordt, uh, er wordt, uh, er wordt een, een verhaal de wereld in, in ge, ge, ge, geduwd. Dat het allemaal zo fantastisch gaat hier ja. uh, in Nederland. Dat is allemaal niet waar. Nou, als ik kom. Als ik om me heen kijk, dan zie ik alleen maar dat de mensen die het moeilijk hebben het alleen maar moeilijker krijgen. En er is een selecte groep van mensen die het alleen veel beter krijgen. En dat, uh, ja, dat, dat gaat gewoon heel veel onvrede uh, ontstaan in Nederland. En je ziet het ook aan de... Aan de mensen die op partijen stemmen, het worden allemaal uh, allemaal kleine partijen, maar allemaal. Kleine uh, sprinter, lokale uh, ja. partijtjes. Ja, en op die manier wordt het land uh, onbestuurbaar lijkt mij toch. Ja, dan, dan gaan we vijftien koers tegelijkertijd varen die allemaal ergens anders zeggen. Dat is ook niet de bedoeling. Hé, hey, maar uh, uh, uh, Peter, dan is het dus eigenlijk uit jouw verhaal kan ik herleiden dat het dus het, het liegen aan zich is erger dan wat de leugen inhield. Uh, dat vind ik zonder meer, ja. En, en uh, dat mooiste voorbeeld, daar hoor je niks meer van. Ik ben even haar achternaam kwijt, maar die, die, dat kamerlid uh, nummer zoveel Eibeltje van de achternaam Je, je ja, God, weet, je, je het weet nog wel. Eibink, Eibeltje, Eibink, Eibeltje, Eibeltje, Ja, ja, ja. Die, die, die gewoon niet zei van, ik heb niets Berg. te doen en uh, ik, ik, uh, ik ben stemvee nou, en en Eibeltje en Bergmoes, uh, ja. Duindam. Ja, sorry. Ja, precies. Je hoort er helemaal niks meer van, dert. Nee, klopt. <laughs> Op dit moment. Nee, maar, dat, dat zegt al voldoende. Hè? Dat is de kwaliteit van de VVD. Je moet je, je mond houden en gewoon doen wat, uh, wat uh, Halbe zei. En uh, ja, Halbe heeft verder gestapt dan hij kon. Ja. En die krijgt nu uh, terecht... Uh, ja, eh, op zijn neus, of hoe je het ook zeggen mag. Je bent de echt helemaal klaar met die, met die VVD, hè? Over, over referenda en over uh, uh, de, de MA17. En dan kunnen we nog een uur aan de gang. Ja, maar het programma loopt met ons vijf uur, dus dat zou ook lullig zijn. We <lacht> nu, dat zou heel gek zijn als we het doen. Uh, maar je bent uh, he helemaal klaar met die VVD, hè? Je, wel, ooit was je er nog je hierbij, maar inmiddels is je, is je neus echt? gewoon. Zit je, oh, zit je ook aan de linkerkant dan nu? Of ga je dan meer richting de. PVV of CDA politiek gezien, toch even benieuwd? Uh, ja, dat, dat is lastig, weet je dat. Uh, ja, de, uh, dat weet ik. Uh, nee, maar goed. Uh, uh, de PVV: dat, uh, die hebben ook geen oplossing. Dan kijk je naar Thierry Boudet. Nou, dat denk je, nou, er gaat iets wat vernieuwends komen. En die gasten lopen mensen al een beetje te motten. Ja. Dan vind ik ze doodzon. En gaat, uh, gaat steeds, uh, in, als hij in de kamer optreedt, dan, dan gaat hij steeds raarder doen. Is, is, ah. was, is nogal gecharmeerd van hem hoe die deed. En, uh, en, en wat de standpunten waren. En hoe je misschien uh, hoe je de bevolking meer bij de politiek zou kunnen betrekken. Dat is ook klaar, nu, uh, meer een beweging, maar dat, uh, dat is nu ook. Uh, houdt nu ja. ook op. Ja. En aan de linkerkant, ja, ik, uh, ik, ik weet het niet. Ik, ik je bent ben toch. Uh, een, uh, je, je bent nog even zoekende. Uh, <laughs> ik vrees dat ik het voorlopig nog even niet vinden kan. Nee, nou goed. Uh, <laughs> sowieso nog een paar weken tot de gemeenteraadsverkiezingen. Dus ik weet niet of u daar uh, ja. mee aan meedoet uh, qua, qua stemming. Maar, uh, uh, ik stem altijd, hoor. Maar, oh, uh, goed zo. De, ja, ja, ja, absoluut. Uh, want uh, wie niet stemt, die moet zijn mond houden, vind ik. Ja. En dat wordt lastig en, voor jou, hè? Uh, jij, uh, jij bent uh, graag uh, iemand die zijn mond even opentrekt. Wil je even de mening deponeren? Uh, uh, ik heb een mening en ik luister ook graag naar de ja. mening van anderen. Oh, dat en dat wel. is juist het leuke. Ja, dat is inderdaad wel waar. Dat is waar het programma komt draaien, druktermakers. Hé, hey, dankjewel, uh, Peter. Ik vond het een goed uh, gesprek. Bedankt daarvoor. Uh, dankjewel, graag gedaan. En, en uh, ga verder zo. Nog een fijne zondag, ik zeker doen. Uh, dankjewel. Okay. Hoi, hoi, dames en heren, muziek. Drop top porch, porch, on my wrist, Red, diamonds man. up and down my chain. Uh -huh. Cardi B's, Chase, Lennon can't tell me. Let them balls up and I change the game. Hey, baby, baby. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. shook. My big fat ass got all them boys cook, cook. Run from dollar bills and I be popping rubber bands. Hey. Bruno's saying and of sight. Radio 1 Finesse Bruno Mars, Cardi B. Ja, het begint toch wel een beetje, een beetje op te vallen, hè? Dat de afgelopen jaren wel erg veel VVD-kamerleden, maar ook zeker ministers, gewoon op hun bek gingen eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, ja toch? Ja, als je denkt van nou, dat valt, is, dat, is dat nou echt zo? Nou, bij Jinek hadden ze deze week even een klein overzichtje. Frans Wekers, die ik heel goed ken, die ik totaal vertrouw En daarom hebben we besloten mijn ontslag aan te bieden aan de koning. hij wat hij onterecht heeft gelegeleerd, zal terugbetalen. En dat het verhaal, naar mijn gevoel, erg is opgeblazen allemaal. De politieke carrière van VVD-Kamerlid Mark Verheijen lijkt nu echt voorbij. Volgens mij heeft opstelter dat er echt een goed verhaal... en daarom heb ik zojuist mijn ontslag aangeboden. Mensen als Fred Teven, die heb je echt... Verschrikkelijk hard nodig in dit land. Ik vind ook dat ik niet verder geloofwaardig kan functioneren. Over van der Steur en zijn functioneren is dus niet aan de orde. Ik voel dat vertrouwen niet. Zijn u tegen man? Dat is hij zeker. Keizer is opgestapt. De VVD was een onderzoek begonnen naar zijn integriteit. Maar de inhoud staat niet in de discussie, maar hij had het niet zo moeten doen. Maar in de volle overtuiging dat Nederland een minister van buitenlandse zaken verdient... die boven elke twijfel verheven is. Oh jongens, toch. Ja dan toch ook weer die... Huilende halbe zelfstraal op het einde. Ja, ik ga toch even met het lijstje nog even af, hoor. Frans Wekers, staatssecretaris 2014, weg. Mark Verheijen, VVD-Kamerlid 2015, weg. Ivo Opstelten, ja. Minister Veiligheid en Justitie 2015, weg. Fred Teven, hetzelfde jaar. Staatssecretaris, weg. Art van der Steur, vorig jaar nog. Minister van Veiligheid en Justitie, weg. En ook Henry Keizer, de VVV, de VVD-voorzitter. Uh, ook vorig jaar, uh, doei, weg. En dus dit jaar halbe zelfstraal, minister van Buitenlandse zaken. En hebben we nog eens eens hennis gehad. Maar die nam dan weer ministeriële verantwoordelijkheid. Dus is dat dan weer goed? Nou ja, dat was niet echt een schandaaltje toch? Hè? Laten we wel wezen. Maar ook dat was dan nog een beetje jammerlijk... Ik denk dat iedereen wel in de gaten heeft... Toch? dat elke keer een VVD'er is die moet opstappen vanwege een foutje... vanwege een schandaaltje, vanwege een fout schandaaltje. En ik wil, ik wil zelf geen, geen rel veroorzaken, hoor, of politiek Nederland omgooien. Maar moeten we niet even zeggen van... joh, VVD, leuk dat jullie er zijn, maar jullie mogen even geen ministers meer afleveren. Wat een puinzooi elke keer. Of is dat een hele gekke gedachte? Ligt het er gewoon aan dat de, dat de VVD de grootste partij is? en dus ook de meeste kans heeft op een blunders hier en daar... want de meeste verantwoordelijkheid... Kijk, bij de Partij van de Dieren ga je dit soort dingen niet vinden. Want die hebben geen enkele ministers. Die hebben maar... Nou goed, ze hebben inmiddels wel meer Kamerleden dan een aantal jaar geleden... maar, maar toch... Zeg jij het maar? Ja, laten we hier even gezellig over bellen. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Even geen VVD-ministers meer, AUB. Kan dat? Kan je een partij in een hoekje zetten en dan zeggen: Nee, nee, ho, de komende vier jaar geen ministers meer van jullie kant? Dat is in het verleden veel te vaak misgegaan bij jullie. Kan dat? Bel maar naar 0800-1121. Of stuur een appje via die NPO Radio 1-app, die gratis te downloaden is in de Google Play Store en de Apple Store. Saida, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, zeg het maar. Kun je, kun je, kun je zo'n van... regel toepassen? Uh, ik denk dat je ze hard moet straffen, want ik vind als zij tot uh, degene behoort die Nederland wil besturen, ja. want als wij iets verkeerd ergens invullen, dan staat er een sanctie op. Ja. En zei... bij hun niet. Zij zei... krijgen volgens mij, ik weet niet hoe lang ze hun salaris gewoon nog doorkrijgen. Vroeger was het vier jaar. Er was laatst ook een lijst van wie er allemaal uh, hoeveel geld dat had gekost. Maar ze gingen mm -hmm. niet zeggen welke ex-ministers ze nee, het hebben dat, dat, dat probeer je natuurlijk een beetje te staan. Jij, uh, jij zegt hard straffen, maar heb je het dan over die ministers en Tweede Kamerleden... die zijn af, af, af, afgetreden en opgestapt? Of uh, zit je meer in de hoek waarin ik, waarin ik nu zit... door gewoon de hele partij een beetje te straffen en een schorsing te geven... en te zeggen, oh, oh, VVD, nee, even geen ministers meer. Of is dat, is dat niet reëel? Uh, nou, ik vind die minister zelf... Al vond ik het bij die van de steur. Die was toch van... Hoe uh, noem je dat? VVD. Van ja, maar die was de opvolger van de opstelte. Die had eerst die voor opstelde de minister wonen, van Veiligheid en Justitie 2015. Ja. En toen uh, ging in 2017... art van de steur zijn opvolger inderdaad uh, ook uh, weg. Doei. Maar dat ging over die bonnetjes. Maar ik hoor nooit dat we verantwoorden. Want kijk, opstelten gaat zelf die bonnetjes niet zoeken. Maar die ambtenaren die dat moeten doen, die worden ook niet ontslagen. Dus als ik nou minister van Veiligheid word. Is dat zo? Ja, worden die, worden die niet ontslagen? Weten we dat? Nou, volgens mij niet. Want oh. waarom komt dat steeds weer terug? Ja, weet je, ik, ik neem aan dat het toch ook binnen de VVD dan wel. Wordt gekeken naar jongens, wie was hier nog meer verantwoordelijk voor? Dat het dan niet naar buiten wordt gebracht, dat er, dat er nog drie man weg zijn gestuurd. Ja, snap ik ook wel dat je dat als VVD zijn en dan binnen de kamer zou houden. En niet, niet ook daar nog eens in de openheid mee wilt treden. Ja, Van niet, jongens, kijk eens hoeveel niet, mensen wij ontslaan. dat deze mensen allemaal hun fouten zijn gegaan. Dat doe je, dat doe je niet. Nou, waarom niet? Omdat dat, dat, dat is natuurlijk gezichtsverlies. Ja, ja, maar dat zijn toch niet, die hoor, dat zijn gewoon ambtenaren. Die horen niet bij een politieke partij. Ja, maar het is ja, niet alleen dat, dat de minister... dat we zo opstelden alleen maar dat werk deed als er, dus als er meerdere mensen verantwoordelijk voor zijn... kunnen er meerdere ja, mensen gaat, in de fout gaan, toch? Ja, maar het werd... Het, het, eerst was het opsteld daarna die... die, die, nou die uh, van de teven. steven. Ja, teven nog tussendoor, ja, met oh, zijn bus. Ja. Dus. Maar, maar wat ja, maar ik jij, nog je zeggen, Ja, zeg het eens. Is van... Dat was volgens mij Buma. Die zei van... Jouw kind moet verplicht naar de Tweede Kamer afschoolreisje en ook naar het Rijksmuseum en nog iets, weet ik veel. Mm -hmm. Nou, wil ja, Helmus zingen, ja, moest zo. Wat zeg je? Het wil oh, ja, zingen, ja. Maar ik bedoel, als ik een kind had, ik zou mijn kind echt niet daar laten gaan, wat moet je daar nou leren? Dit. Nou ja, ja dat, is, dat is een goede. Is ergens wel een goede idee, omdat je dan, ja, dat ga je naar een stelletje vind... leugenaars staan te kijken, verdomme, daar ben ik ja. niet blij van. Aan de andere kant is het natuurlijk wel rete interessant om even te kijken waar het allemaal gebeurt en dat liegen. Nou, toch? Dat je, dat je, dat je toch weet die dat die je op toch internet, internet <laughs> kijkt. Ja, maar op internet. Ja, oké, we leven wel in, in zo'n wereld dat alles via internet te, te, te vinden is. Maar het is toch leuk om daar nou ook echt een keer te staan, toch? Je, ja, kan, je kan voetbal, voetbal kijken voetbal. Op, je, op, je, op je tv. Op je hebt jullie er of je bank met, met, met Fox Sports. Maar het is toch veel vetter om gewoon lekker in de arena, lekker in die kuip, lekker in uh, je weet je, de cool te zitten. Ja, de cool van een kloonstadion trouwens. Hoeveel mensen verder. zitten daar nou? Totaal, 225 geloof ik. In, in de Tweede Kamer 150? De Eerste en Tweede Kamer. Staan. Oh ja. Oh, ja, ja, ja, ja. En waarom, waarom is het zo moeilijk om 225 mensen van onberispelijk gedrag te vinden? Omdat dat niemand, niet... maar ook niemand de politiek in wil. Er is maar volgens mij is, is in dit land uh, 15 nee minder nog. Heel weinig procent is, is maar aangesloten bij een politieke partij. En, en, en, en nog minder van drie aantal procenten wil ook überhaupt de politiek in. Er dus, dus, is bijna niemand die dat wil. En laat ook, dat was afgelopen week, twee burgemeesters. Eentje die woont, weet ik veel waar, die is een burgemeester in, de, in een plaats waar hij niet eens woont. Vind je dat uh, kwalijk, ja? Dat, je, dat je, je moet wel in de plaats wonen. Ja, uh... omdat, omdat dat zo is. Oh. Je moet de, uh, wonen waar je burgemeester bent. Oh ja. Oké. Okay. Nou, goede toevoeging nog. Dankjewel, Seda. Is goed. En nog een hele okay. fijne zondag. Fijne bijna. Hoi, hoi, hoi, hoi. Doei, doei. doei. doei, doei. Hallo. Hey! No question Jongens, Justin Timmerlake, veel fi. Oh, op NPO Radio 1, dat hele nieuwe album Man of the Woods, moet je echt even checken. Helemaal, als je ooit een keer nog met een meisje ergens op een kamer belandt, zet dat even op en je hebt gegarandeerd een leuke avond. Hé, hey, um, terug naar het onderwerp van deze nacht. Druk te maken Goeie Lacht, leuk dat je luistert Goedemorgen eigenlijk al. Is het is bijna half vijf, zondagochtend, 18 februari. We hebben het over het nieuws van de week. Toch wel de man van de week, Halbe Zelstra. Hij uh, is geen minister van buitenlandse zaken meer. Maar dat, dat zou je waarschijnlijk niets verbazen. Dat heb je waarschijnlijk wel gewoon meegegeven. En ik zat een beetje te kijken, te denken van ja, ja, ja, ja, ja leuk hoor. Dat uh, nou, helemaal niet leuk, maar het is wel weer een, een, een VVD-minister die afsteedt. Weer een VVD-kamerlid wat, wat in het nieuws komt. En moet het niet gewoon een keer klaar zijn met die VVD? En moet er niet gewoon een soort van nieuwe regel, nieuwe wetgeving komen... Waardoor, dus voor iedere partij, niet alleen voor de VVD... maar dan gewoon gezegd kan worden... ja, maar jongens, jullie hebben in het verleden zo'n zo puinhoop van gemaakt... toen jullie die verantwoordelijkheid gaven. De komende vier jaar even geen ministers van jullie kant meer. Als je in het verleden een puinhoop hebt gemaakt... dan mag je de komende tijd geen ministers meer afleveren. Nou, kom maar door. Hoor jij iets in die nieuwe regel... of vind je dit echt ontzettend dom, wat ik nu zeg... Ik ben heel benieuwd. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer waarop je mij kan bereiken. 0800-1121. Er is uh, gebeld, onder andere door... niemand minder dan Max. Max, goeiemorgen. Uh, go go ja, goeiemorgen. Nou, ik, uh, ik denk dat inderdaad uh, wat jij zegt... dat daar zeker al wat in zit. En ik ja? denk ook uh, da dat uh, we... We bellen af en toe mensen naar dit programma op. Ik heb er net een uh, behoorlijk stuk auto gereden. Uh -huh. En ik heb uh, zomaar even wat mensen voorbij horen... waaronder onder andere een paar ertussen zaten... waar ik echt wel zeker wel met wat dingen eens waren wat ze zeiden. Maar niet liegen kan bijna niet. Weet je wel. Ik kijk uh, uh, uh, uh, nog eens naar de Unicef universiteit van Nederland... heeft altijd hele leuke stukjes online staan. Uh -huh. En uh, de uh, ene meneer, Kees Hamelink, die zei op een gegeven moment... ja, iedereen liegt. En eigenlijk als je dat hebt gezien... dan weet je ook van ja, uh, je hebt ook een leugentje voor eigen best wil. Je, uh, de, de, je, je kan toch eigenlijk niet van jezelf zeggen, ik lieg niet. Uh, Mensen onthouden ongeveer 70% van wat ze hebben meegemaakt. die Dat heb ik me een keer uh, laten vertellen. En, ik denk, uh, en de andere 30%, omdat ze zo nodig het hele verhaal willen vertellen, verzinnen ze er nog wat bij. Dus kijk, ja. wat minister daar heeft, uh, heeft gedaan, dat kan niet. Hij is gepakt en hij moet gewoon weg, want het is gewoon een blunder. En ja... Ja, dit kan je natuurlijk uh, met niemand meer goed praten. Aan de andere kant, helemaal niet liegen. Ik denk dat, uh, dat dat de eerste persoon nog moet uh, geboren worden... die uh, volledig uh, leugenvrij is. <laughs> Zal die ooit geboren worden? Denk ik niet, toch? Ja, nee, nee, ik denk nee, ja. ook uh, niet. Maar, maar, maar, maar, maar... maar liegen hoort er dus bij, Max. Uh, ja, maar maar er zijn ja. dan, ik hoor wel weer gradaties of zo dan in, die, in, in, in die opvatting. Van, ja. Kijk, wat wat Halbe nu gedaan heeft... Dat, dat, dat kan dan weer echt niet. Dat is dan liegen, maar het kan dan toch weer niet. Want het hoort er wel weer bij. Dat is een beetje tegenstrijdig, toch? Ja, het, het, het is ook eigenlijk heel tegenstrijdig. Want ja, naar het publiek toe kan het eigenlijk echt niet. Want ja, als we met z'n allen zouden zeggen van ja... Ja, liegen moet eigenlijk kunnen. Dan ja, dat, dat zou ook een beetje raar zijn aan de andere kant. Ja, als, je de, uh, als je drie keer nadenkt, denk je toch wel bij jezelf. Van, ja, ja, iedereen heeft het al een keertje gedaan, toch? Iedereen... Ja, dus aan ja. Een... Ja. Komt er niet onderuit, dan laat ik het zo zeggen. Nee, nee, het, het, ja, moet al, ja. het, het moet af en toe. Ja, dat is ook, ook een beetje waar ik in het begin van deze uitzending mee zat, Max. Inderdaad, dat je dan denkt van ja, weet je, het hoort er een beetje bij. Het liegen, het bedriegen. Maar het ontbest wel af en toe. Kijk, dat, dat heeft hij niet gedaan. Omdat hij dacht van nou, ik ga eens even lekker de, de Russen naaien of zo. En zeggen dit en dat. Dat is nooit met een kwade bedoeling geweest dit. Dus dan zou je ook kunnen denken, ja, weet je. Is het nou zo erg dat hij gelogen heeft? Aan de andere kant is het natuurlijk gewoon een minister. Heeft hij zijn verantwoordelijkheden? ja. Gelden dan, dan weer andere regels dan voor, voor mensen? Ik bedoel, dat ik nu hier ga liegen... het is ook een beetje gek als NPO Radio Investator. Maar dat zou toch misschien minder impact hebben en minder erg zijn dan, dan de minister? Uh, maar maar ja, gelden dan voor de minister, de minister andere de... regels? Ik zou het liefst willen denken dat we met z'n allen gewoon mensen zijn. Maar ik denk stel je zou minister worden van de een of andere dag besluit besluit u om minister te worden. En je komt op een gegeven moment in de puinhoop van een ander terecht. En na de eerste weken wordt al de vraag gesteld: van ja, en hoe zit het nou met die zaak, wat in jouw ministerie valt, zou maar zeggen. En je hebt echt geen idee waar het over gaat. Omdat je nog niet goed bent ingewezen of je hebt nog niet de correcte informatie, ja, je bent erbij gewoon. Ja, maar dan, dan, dan, dan, dan zou ik nog eerder zeggen... ik ben een mens, ik heb me nog niet helemaal goed in kunnen lezen... dus ik ga hier nog even geen antwoord op geven. Ik ga me eerst uh, genoeg verdiepen in het onderwerp... en dan iets zinnigs zeggen. Maar ik snap ook inderdaad ik dat je dan het. kan denken... nou, ik doe even een, een leugentje om, om, om best wil. Uh, Max, mag ik, mag ik jou bedanken voor, voor, voor het bellen en voor het luisteren? Heel erg Hoi dankjewel. En nog een fijne zondag. Hoi, hoi. Joe, goeiemorgen. You, Joe. Nee, oké. Okay. Frank, goedemorgen. Goedemorgen, leuk. Goedemorgen, Frank. Hoe is het ermee, jongen? Leuk, uh, oh. ik hoop dat jij het leuk gehad hebt. <laughs> en ik denk nou, dat we... Te... Nou, ik zou je wat vertellen, Frank, want ik weet, ik weet precies waar het over gaat. Ik had natuurlijk vorige week ook een uitzending. Ik elke week hier. Vorige week was het de, de, de carnavalsuitzending, want uh, ja. ik ging voor het eerst carnavalen echt. En dat ging dan doen in uh, Breda. Met, ja. uh, met vrienden van mij. En dat was hartstikke leuk worden. En we zijn nog een beetje, beetje nieuw, een beetje eng. Nou, ja, niet echt eng, maar wel, wel spannend. Um, ja. Maar uh, grote vriend Frank. <laughs> um, ik kreeg diezelfde dag nog. Dus dan, uh, ik ging natuurlijk naar bed, ik slaap slapen. En ik word dan weer wakker uh, rond een uurtje. <laughs> of, uh, of één, twee, smiddags. middags. En ja. uh, toen werd ik wakker met een appje van... Uh, nou, um, ik ben ziek. En we kunnen niet meer gaan vallen Want ik, ja, ik, ik, het gaat gewoon niet. Dus ik, ik ben niet geweest. De hele uitzending nee. gemaakt. Ik ben niet bezig vallen. Ik moet weer nog een jaar wachten. Jammer, jammer. Heel jammer, maar goed. Dan, dan kom ik daar volgend jaar terug. Frank, speel elkaar goed. dan weer. Ja. Luc, wat is jouw vraag eigenlijk? Mijn, nu Op dit moment is, is mijn vraag van... Moet er niet een soort van regel komen of een wet... waarin we dus kunnen zeggen als je te veel fouten maakt in het verleden... Uh, mm -hmm. met, met het afleveren van ministers. Uh, de, dan word je gewoon voor een tijd geschorst. Dan mag je even een tijd ja. lang geen ministers meer afleveren. Want je hebt er een rotzo van gemaakt in het verleden. Zoals nu dus met de VVD. Dus met Ivo Opstelten. Met Afzetteven... Met Art van der Steur. Met Keizer. Met Verheijen. Met Wekers. Met Zelstra. Het is nogal een rijtje hoor. In, in, wat er in de afgelopen vier jaar allemaal gebeurd is. En niet te vergeten de voorzitter ja, die, van die, de Tweede Kamer. He, oh, de voorzitter van de Tweede Kamer, ja? mevrouw Van Miltenburg, hè? Ook nog Anushka, die Anushka die... Was ja, het, was, ook niet, was het ook niet, niet je van het, natuurlijk. Nee, uit Ja, inderdaad, allemaal... denk ik dan te kunnen zeggen... niet zuiver op de gaten, hè? Ja. ja. Niet ja. zuiver op de gaten, zeggen wij hier dan, hè? Dat zeggen jullie daar in Eindhoven. Niet maar goed, op de Luc, wat maar, ik nog ja. niet gehoord heb... tot nee, nu toe ja. in deze uitzending, ja. is dit. Uh, we hebben een parlementaire democratie... Ja. Ons, goed. Uh, maar, uh, hoe heet die? Halbe daar stond ter discussie. Ja. Uh, het is in het parlement ingebracht. Zullen we, uh, we hier over een debat aangaan? Ja, dan nee. Ja. Uiteindelijk, in eerste instantie was het nee... Nee, de, bon, de, de, de, <Selstra>. de, de, ja, die was weg. Die was huilend weggelopen. En, en nee. inderdaad, de, de, de, de regeringspartners die zeiden van... nou, we hebben, we hebben niet behoefte aan een debat. En, en, en de, de, de rest van de Kamer die zeiden... we willen wel een debat, maar we willen het pas later in de week. Nou, ik dacht dat het zo was. Halbe Zelstra die was iedereen voor... en hij kon ook niet anders. En hij bood zelf zijn ontslag aan. Ja. Klaar. Toen diende Wilders, en daar heb ik tot nu toe niet gehoord, een motie van wantrouwen in oh. namens het parlement, vanuit het parlement, mm -hmm. ofwel het volk, de volksvertegenwoordiging. Ja. Dan denk ik te kunnen zeggen, als die motie niet aangenomen wordt, ofwel afgewezen wordt, klaar is Kees. Dan hebben we toch in deze een zuivere parlementaire democratische besluitvorming gehad. Ja, dan wel ja. Ja, en zo is het gegaan. Loop en loopzuiver. Wat premier Rutte be betreft dus, minister-president. Ja. Um, die heeft dus gezegd... een inschattingsfout te hebben gemaakt. Ja, een politieke het, inschattingsfout. Het uh, parlement ja. is niet met hem verder in debat gegaan. Dan kunnen wij wel van alles vinden, langs de zijlijn. Ja. Maar onze vertegenwoordigers zitten daar. En die zijn daarmee akkoord gegaan. En dan... Het zij zo. En wij hebben, we hebben het maar te accepteren. Wij, we hebben op hen gestemd. En het, het is zoals het gaat. We moeten hen daar in, in Den Haag nu loslaten. En, en, en ze moeten zelf leren lopen op hun bek gaan... en vervolgens weer, weer huilend terugkomen, toch? Ja, maar... De... Dat is inderdaad de parlementaire democratie, toch? Ja, dat is goed, ja, dat is wel waar. Ja, waar toch? jij vroeg, wat de VVD betreft, hè? Ja. Jij weet waar ik woon. Ik woon sinds anderhalf jaar hier in Veldhoven. Ja, ja, ja. Hier wonen heel veel expats van ASML en van Philips. Ah. Maar hier, een randgemeente hiervan, die heet Nune. Oh, ja. Die mensen konden geen capabele gemeenteraadsleden krijgen. En wat is er gebeurd? Uh, ze zijn niet in staat om de gemeente naar behoor te besturen. En wat heeft nou de provincie besloten... bij monden van gedeputeerde staten... Nee, ik zeg het verkeerd. Ja, gedeputeerde staten. En daarvoor provinciale staten. Ja. Gemeente Nuenen, want het gaat om de gemeente Nuenen... Ja, ja. Jullie kunnen de gemeente niet besturen. Jullie worden geannexeerd We nemen door over. de gemeente Eindhoven. Ja. En die komen dus bij Eindhoven. Ik bedoel te zeggen... jij had het in eerste instantie over dat er weinig gegadigden zijn van, met een politieke ambitie. Ja, dat zijn er ook Dit mij. kan dus het gevolg zijn. Dat het allemaal geannexeerd wordt. Je, ja, want je hebt toch uiteindelijk be, be, bestuurlijke, hoe zeg je dat, uh, slagkracht nodig. Ja, die heb je nodig. Je hebt op, zowel op landelijk niveau als provinciaal niveau, als... Als op lokaal niveau heb je allemaal mensen nodig die zich willen inzetten. Die, die, willen, die willen leiden, die willen vergaderen, die, willen, die, die beslissingen willen maken. Die af en toe niet, niet al te makkelijk zijn. Die, die, die, die, die, die, die, die, die best wel wat, wat teweeg kunnen brengen. En volgens mij zijn die mensen zijn er steeds minder. Als je gewoon een goede, slimme kop hebt, kun je ook gewoon lekker ja. je eigen, eigen bedrijf beginnen. toch? Waarom zou je in vredesnaam al die ellende ja. op de hals halen en, en in Den Haag gaan zitten? Dat, dat, dat, dat gebeurt ja. steeds, steeds meer. Steeds minder mensen willen de politiek in. En houden allemaal die grijze muizen over die uiteindelijk daar gaan zitten. Ja, Luc, om het af te ronden ja. uh, om, en bij jouw vraag te blijven. Ja. Ik denk inderdaad dat de VVD-mensen, uh, ik denk dat het helaas geconcludeerd moet worden. Maar daar zitten wel vaak heel capabele mensen in. Ja. ja, want kijk, weet je wat ik dus nu dan een beetje oproep is dan van... nou goed, uh, hè, uh, maak je in het verleden fouten, dan moet je in de toekomst... geen ministers meer afleveren. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen... Uh, ze, hebben, ze hebben gewoon zoveel posities daar, ze hebben zoveel macht... Hm zoveel uh, verantwoordelijkheden... natuurlijk ga ja. je dan sneller op je bek... Uh, dan wanneer je dat niet hebt. Kijk, het CDA nu, die, die, hebben dat, die hebben dat misschien... 10, 15 jaar geleden uh, gehad... toen, toen zij uh, de, de beter voor Of de P van de aardes, die staan helemaal mm -hmm. slecht voor nu. Dus die, die, die vangen ook minder wind... omdat ze gewoon minder, minder verantwoordelijkheid hebben. Ja, dus dus dat, dat zou je ook nog wel op die manier kunnen zien. Maar... Tot slot, Luc. Ja, ja. Waren het niet geweest de halve Zijlstra... zelf een quote heeft laten zien waarin hij gezegd heeft, een minister of een volksvertegenwoordiger... die liegt, moet ogenblikkelijk verdwijnen. Ja, maar dat is dus, dus hij kreeg ja. de spiegel voorgehouden. Ja. Dus die man moest wel gaan. En dan is het wel heel professioneel oh. dat hij dat ook echt doet. Dat, dan, dat, dat kun je wel voor hem zeggen, toch? Luc, hartstikke bedankt weer. Hè? Ja, jij ook, Frank. En we spelen elkaar vast Goedzo. volgende week weer. Hoi, hoi. Groetjes. Jij ook, groetjes thuis. Doei. doei. Dag. Even kijken hoor, er wordt volop gebeld naar 0800-112. Dat kun je ook gewoon doen als je mee praten in deze uitzending Druktemakers. Uh, even kijken, Ronald, goeiedag. Hé, hey, goede avond. Ja, is oh, is goede avond of goede morgen voor jou nog, toch? Nou ja, ja goede nacht. Uit de nacht niet, hè? Uit de nacht, oh je bent wel klaar al, of niet? Of moet je nog? Ja, ja ik ben klaar. Oh, ja. lekker Nou goed. Heerlijk. Zeg het eens. Hey, uh, ja, waarvoor wordt er niet een toets uitgevonden of een of EOG een, of een, of een, ja, een, een voor politici? Ah. Iedere, iedereen die op de taxi moet of uh, gaat of, of in de zorg wil werken of conciërge op een school... die moet naar het gemeentehuis, je moet een VOG halen, wordt alle kanten bekeken. Diploma's, papierjes, laag... ja, ja, ja, ja, ja. En in de Haag, uh, ja, precies. En daar wil ik juist mee zeggen dat mensen met een LTS-diploma ook in de Kamer zouden moeten kunnen komen. Ja. Maar ik vind, ja, wat er nu gebeurt, ja, dan denk je af en toe wel eens van... Hè, zo ja, hoort het niet? Nee, ja. En dan nog maar te zwijgen over het salaris wat doorbetaald wordt en alle, <laughs> alle rechten die ze hebben en de wachtgeldregelingen en dat soort zaken. Ik vind uh, wegwezen. Ja, ja, maar ja. Als ik ontslagen word, dan krijg ik ook niks. Nee. Uh, ik vind als je in de Haag zit, dan krijg je ook niks. En, en hoe, zou zo hoe zou zo'n toets er dan uit moeten komen zien? Wat, wat, wat, wat zou zo'n toets in moeten houden? Laten we daar eens even over fantaseren. Ja, nou, ik denk dat de helft van de Tweede Kamer nog niet eens weet wat er op straat gebeurt. Kijk eens aan. Laten we daar eens mee beginnen. En ik denk dus, dus... dat de helft, van, de, de helft van de Tweede Kamer weet dan niet eens wat een witte brood in de winkel kort. En die mensen moeten, moeten bepalen uh, hoe lang wij moeten werken, uh, wat onze pensioenpremies worden, waar trouwens allemaal ex politici in de, in de besturen zitten, uh, en, enzovoort, enzovoort. Ik denk okay. dat je meer mensen van de straat de politiek in moet, uh, moet, moet doen denk dat je daar veel ja. verder mee komt. Oké, okay, dus aan de ene kant... Dat, dat, dat, ik snap het ergens wel. Aan de ene kant heb je dus uh, mensen van de straat nodig... en dan zou zo'n toets best wel nog kunnen zorgen... dat ze zich uh, bewust worden van hoeveel... dus inderdaad een, een wit brood in de supermarkt kost. Aan de andere kant, ja. uh, Ronald... je moet natuurlijk ook gewoon iemand hebben... Die, ja, en dat is nu een beetje ongelukkig... Want, want we hebben nu even niemand om dat te doen. Maar je moet ook iemand hebben die, die, naar, die naar Rusland gaat... en die daar hele moeilijke vergaderingen houdt... en die, die dat, dat, dat, dat communiceert met alle andere ministers... van buitenlandse ja. zaken en... en staatssecretaris ja. en ministers en presidenten... en premieres en belangrijke mensen... Uh, die, die, die, die, die, moet je, die moet je ook hebben. daar ben ik met je eens. Maar uh, misschien dat je het zelf ook weet. Ik ken persoonlijk en misschien ken je ook die mensen... Uh, ongescholde mensen of mensen met laag opleiding. die hebben miljoenen of miljarden bedrijven opgebouwd in de wereld. Ja. En ik denk dat, je, dat er meer kennis onder de mensen is... dat meniggeen denkt. En ik vind. Jij het vertrouwen in iemand die van de straat komt, die kan ook best wel naar, naar Rusland. Ja, ja die, kan ook, die kan ook goed onderhandelen. Die kan ja. ook een bedrijf opbouwen. Kijk eens hoeveel mensen nu een bedrijf opbouwen in deze, in deze tijd dat de economie goed draait. en voor <laughs> zichzelf beginnen. Ja, weet je, ik denk, daar kunnen Kamerleden wat van leren. Die moeten misschien eens meer de straat op, een, op, op de stijgen gaan kijken. En Kijk. op de bouwplaats in het ziekenhuis en eens een keer ja. gaan, gaan kijken wat daar leeft. En dat en is niet al al op... alleen maar elkaar verwijten en, uh, en elkaar afrekenen op degene wat iemand gezegd heeft. tien uh, jaar geleden ergens in ja. Rusland. En dat is dus ja. omzetten naar, naar, naar een toets. om dat helemaal goed te testen. en uh, zo uh, te kijken wie is er wel capabel en wie niet. om Kamerlid uh, te worden. Aan de andere kant is dat ook zo. Het spreekt ook wel weer een klein beetje de democratie tegen. want als wij gewoon op iemand stemmen. dan, dan, dan mm -hmm. vinden wij blijkbaar diegene goed genoeg voor de politiek. Uh, dus, dus, dus wie gaat dan weer bepalen, dus wie gaat die toets dan weer, weer, weer, weer, weer maken in elkaar en zitten om ervoor te zorgen dat dat ook weer eerlijk gebeurt? Dat is een beetje, ja, goed, het, het, het, het, dat, daar flinkt ja, het, het een beetje. Ja. Maar sowieso, oké, okay, dan laten we de toets een beetje waaien, maar sowieso het GOG. Op alle gebieden dan ook. Oké, okay. oké. Okay. Nou, dat is misschien nog een, een, een mooi middel. Ja, en en vind dus vind misschien het, het, iets het, vaker de straat op? Ja, de straat op. Ga eens naar het, het slechthuis toe, ga eens naar de steiger toe, ga eens naar de straten maken, ga eens naar de benzinepomp. Praten je met mensen maar. Ze hebben het veel te druk in de Tweede Kamer om elkaar vliegen af te vangen. En trouwens, overigens, ja, dat heeft niks met deze uitzending te maken. Je moet eigenlijk naar een vierpartijenstelsel. Uh, Daar ben je oh. vooral vanaf. Een vier partij is dat. Ja, daar moet we nog een keer een hele uitzending voor uittrekken dan. Dat gaat in dit kwartier niet meer lukken. Ja, we hebben, nu een, we hebben nu 21 partijen. Ja, dan kan je ook afvragen, hey jongens, dan wordt het veranderd of zo. Dat is ook wel inderdaad een beetje onoverzichtelijk. Aan de andere kant is misschien dan juist wel weer, voelt wel weer iedereen zich vertegenwoordigd in het land. Dat sowieso kan het ook zo Maar dat is inderdaad weer een hele andere discussie. Uh, R R Ronald, mag ik je van harte bedanken voor het bellen en nog een hele fijne zondag? Ja, ja en succes met je uitzending. Dankjewel, hoi hoi, slaap lekker. Goedjes. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Monique, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik, uh, ik wil alleen even zeggen, ik denk dat deze uh, halbe, dat is ja. een, die was nog, dat is een knaapje, is een jonge jongen. nou ja, albe, en die heeft gewoon, albe, nou ja, halbe is niet, niet, meer zo, niet meer geen, geen knaapje hoor. Nou, ik bedoel, die is toch ook al, hij, uh, zeker 49 jaar. Oh nou ja, maar dan moet je even wat jaartjes van aftrekken. In 2006 uh, ja. is hij gaan, gaan geloven in zijn eigen uh, leugen. Hij is gewoon zelf, hij is gaan geloven in zijn eigen fantasie. En dat is een ziekte. Dat ja, of, is gewoon, ja ik... of, of, of denk je dat hij dat dat inderdaad gelogen heeft? Dat hij toen nog dat dat slim was? En dat hij toen in de loop van de jaren nee, die hij zag van... Is... Oh, dat is niet slim, maar ik zit er al zo diep in, in, in, in, in, in vast. Ik kan er niet meer uitkomen. Dat kan ik ook nog, hè? Nee, nee. Oh, dat is gewoon... Nee. Ja, dat zal allemaal wel. Hij wordt geprezen om zijn... Analyse, hij kan goed analyseren, hoorde ik Ru uh, Rutte of andere mensen zeggen. Hij is ontzettend slim. En als, uh, ja. met die kabinetsformatie kon, hij, kon Rutte rustig even het land uitgaan... om wat anders te doen, weet ik veel. En uh, toen heeft hij alles aan die Celstra uh, overgelaten. En hij werd geprezen. Maar ook juist die mensen, het is gewoon een psychologisch uh, uh, mankement. Het is nou, een psychologisch... Dat zijn nogal woorden, Monique. Je hebt wel een aan vindt, psychologisch... Nee. Nee, dat... Nou ja, halve zeilstaat. is ook maar gewoon een jongen. Het is ook maar gewoon een man. Ja, het is ja. gewoon. Maar de intelligentste mensen kunnen ook dikwijls. Nou ja, kijk maar, kijk maar om je heen. Je kunt. Uh, hè. Er wordt van Trump ook van alles gezegd. Maar da dat gaat mij te ver. Ik vind iemand die fantaseert dat hij in Rusland geweest is. en daarin blijft geloven. Ja. Toen was, had hij nog niets hoeven zeggen. Dat gaat hij dan pontificaal in 2016 voor een zaal zeggen. dat denk ik. Dat is met die man, dat, dat is een pat pathologische leugenaar. Want hij is in zijn eigen fantasie gaan geloven. Ja, maar je gelooft dat echt dat hij in zijn eigen fantasie is gaan geloven. Niet dat hij dus in ja. vast had, hij geen, had geen weg meer Het was zijn eigen fuik, hij had geen weg meer terug. Daar geloof je niet in, in die theorie. Ach, hij, hij had toch al veel eerder in 19, 2007 tegen zijn vriendjes moeten zeggen. Het is toch gewoon... Een goed tripperij van een... Nou, dus hij heeft een... het dus wel weggestopt. Hij, hij, is, hij is er na een tijdje nog over begonnen. Het is ooit een keer in het AD wel genoemd. En toen heeft hij later gezegd... Ja, ho, daar kwam het AD mee. Dat heb ik zelf nooit... Uh, en natuurlijk had hij niet ja. op het congres moeten zeggen. in 2016. Uh, dat was geen slimme zet. Dat kunnen we wel eens ja. Sowieso was het allemaal niet, niet, niet heel slim gegaan, dit. Nee, maar, maar ik vind, uh, gewoon, ja, ik vind ja, Of hij nou in geloofd heeft echt... Of dat hij gewoon echt dacht van, ik kan niet meer terug. Dat is wel een verschilletje, denk ik. Ja... Ik weet niet, kan niet meer terug. Dan had hij dat gewoon eerder voor zichzelf moeten, moeten ja. oplossen. Nee, en ik denk sowieso dat als mensen minister worden, moeten ze gewoon allemaal psychologisch getest worden. Dat doen mensen. Dat, ik denk dat je dat in zoveel bedrijven hebt, dat ze, dat ze ook psychologisch getest worden. Ja, maar worden. Dat, dat, dat, daar botst het dus weer een klein beetje met onze democratie. Want wij, wij, wij hebben zelf in de hand wie we kiezen. Stel, wij, wij stemmen je allemaal de zijn. grootste dorpsmogol die we hebben. Ja, als hij de meeste stemmen <laughs> krijgt, dan mag hij toch wel de tweede Kamer maar in, ook al is hij helemaal van het padje. Dat is toch een beetje hoe het werkt? Ja, nee. Ik zou zeggen, als... Nee, tuurlijk, wij, wij, wij moeten ook maar... Uh, het volk moeten. En dan, ook, dan moeten wij uh, ook getest worden, want wij kiezen dus. Wij moeten ook psychologisch helemaal, helemaal... Nee, nee, dat is... Een, dat nee, zeg, ja, nou, nee, uh, nee, nee, dat bedoel ik niet. Maar als ze zo'n beetje stijgen... in de hiërarchie, vind ik dat... helemaal niet zo slecht als die gewone... psychologische test. Want er zijn er veel meer. Hè? Dat hebben we allemaal net gehoord. Al die rakkers die allemaal uh, gesjoemeld hebben. Daar zit iets fout aan. Er is een, ge, er, een, een geweten wat niet uh, klopt. En dat vind ik... heel beangstigend. toch? Uh, oh. ja, ja. ja, nou ja, daar wil ik het gewoon bij uh, oh. laten, Luc. Dankjewel voor het bellen. En nog een hele ja. fijne zondag. Ja. Dag. Dag. Er komt nog een jij ook achteraan, maar dat kan dus niet. Nou, goed, dan. Goedemorgen. Razorlight nu met America.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 Light America. NPO Radio 1, het programma Druktenmakers waar je naar luistert. Een maken. En inderdaad, het is tijd voor de tweede drukte maker van deze uitzending. Imke van Herk is aan zet en zij weet precies wat onze halbe moet gaan doen. nu hij geen minister van Buitenlandse Zaken meer is. De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Dat hele linkse zootje heeft zitten gniffelen, hoor, afgelopen dinsdag. Toen er door Gerrit Komrij betitelde Halve Zoolstra tegen Ieders verwachting in... een aardig acteur bleek, maar hij zich genoodzaakt zag van het script af te wijken... en zijn rol als antiheld per direct neer te leggen. Ze hebben er even op moeten wachten, maar Nederland mocht eindelijk achter de coulisse kijken. En wat ik als theaterliefhebber dan misschien nog wel het allermooiste vond... was zijn genade-speech. Eindelijk zetten die spitsneuzige VVD'er zijn masker af... en zagen we echte emotie, met snuiven en met snot. Als Hamlet verscheurd zijn leugen en verstand... brak halve zijlstraat door die vierde wand... en stelde zich voor het eerst in zijn politieke carrière... kwetsbaar op in de Tweede Kamer. Publiekelijk zagen we het kleine Friese jongetje... dat met de gel in zijn haren en de tranen in zijn ogen voor de klas stond... om toe te geven dat hij toch niet was uitgenodigd... tot dat ene partijtje in Rusland... en dat hij Vladimir dus niet zelf had horen blaaskaken... Jeroentje had het hem verteld, in de pauze, achter het fietsenhok. En zolang Jeroentje zijn bek had gehouden, kon Kleine Halbe het verhaal eigenlijk best wel goed gebruiken... om zijn populariteit binnen de klas te bevorderen. Want hij had het al zo moeilijk als zoon van een politieregisseur. Bij Halbe thuis was geen ruimte voor belletje Lel en brommertje opvoeren. Dat hadden zijn klasgenootjes natuurlijk al lang in de gaten. Even was de stijve Vries een glunderende diplomaat, kopte het NRC afgelopen week. En dat kan ik me voorstellen. Want het is ook lekker glunderen als je een spannend verhaal over iets of iemand uit een ander land kunt vertellen. Die Russen kunnen mij ook niet gek genoeg worden neergezet. Als je je verhaal maar goed genoeg herhaalt en met een demonisch soort trots kunt doen alsof je er inderdaad zelf bij was. Halbe was in feite de Pippi Lankhuis van de politiek, die een ieder met twee rode vlechten en een glunderende sproetenkop moeiteloos wist te overtuigen dat de piraten in Takatoukland de wereld willen veroveren en s'nachts met hun voeten op het hoofd kussen slapen. Met grote verhalen verdien je koffers vol goud en maak je vrienden voor het leven. Als jij het voor elkaar krijgt dat de premier van Nederland je allerbeste mattie wordt... en jouw foutjes door de vingers ziet, mag je inderdaad even glunderen. Met de nadruk op even, want zodra je wordt betrapt door de kritische mens... is het inderdaad tijd om die koffers te pakken... en op zoek te gaan naar een plek in de wereld waar ze je nog wel vertrouwen. Of waar het in ieder geval geoorloofd is om je fantasie in te zetten. En die plek is dichterbij dan je misschien denkt, halve. Op de zolderkamer, in je eigen huis, waar posters van actiehelden aan de muur geplakt zijn met kauwgom en tape, ligt je eigen zoon Krijn iedere avond te hopen op een spannend verhaal voor het slapengaan. Beklim die ladder en vertel hem vanaf zijn bedrand over de avonturen die je meemaakte. Vertel hem over de reuzen die je versloeg, de platborstige troepen die van overzee kwamen en de protestmarsen waarin je je verweerde. Het kan hem niet groot genoeg. Zijn vader is de protagonist puur zang. Overdrijf tot je een ons weg en stap daarna met satanisch genoegen naast je vrouw in bed... om de wereld tussen jullie in een beetje kleiner te maken. Druktemaker Imke van Herk, hier in de Nacht op NPO Radio 1. Druktemakers, met luxe En zij raden halbe aan de meest fantastische, grootste, mooiste verhalen... te gaan vertellen aan zijn zoontje Krijn. Dat is, dat is natuurlijk hartstikke leuk. He. Lekker je verhaal, lekker verhaal vertellen aan, uh, aan je zoontje, maar ja... Of je daar nou echt je dagen mee wil gaan slijten, is natuurlijk een tweede. Wat, wat, wat zou Halbe nu moeten gaan doen? Wat, wat kan hij gaan doen? Wat, wat zou jij doen? Misschien is het leuk om even een kort rondje te doen met hobby's van Halbe zo. Weet je wel, even snel, wat, wat, wat voor hobby's zou je Halbe nu aanraden? Om nu een beetje de tijd te doden. Maar ik ben ik wel even benieuwd naar de 0800 telefoon telefoonnummer, even de laatste minuutjes. Wat gaan we Halbe zelfstra aanraden om te doen? Dus even kijken, Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar, wat, zou je, wat, wat, wat is een leuke hobby voor Halben Zijlstra nu nog? Nou, je zet me voor het verkeerde been om een hobby op te been, noemen. Ja. Nou, ik, ik, ik zou uh, ja, bij de volgende baan zou gewoon een eet willen afleggen. Een eet willen afleggen? Ja, ik dacht dat ministers een eid zouden ja, ja, moeten dat, afleggen. Ja, dat, dat, dat doen ze zeker ook. Zo waarlijk helpen, god, god almachtig mij, mij helpen, ik beloof het. Zoiets, ja. Ja, maar uh, als jij onder eiden staat en, uh, en je houdt je er niet aan, dan ben je toch strafbaar? Ja, deels, deels. Deels, dat is de. Deels. Dit is... Nou, en als je als ja. minister-president zegt van oh, ja. ik uh, ik weet wie je kan, dan ben je toch bij de ja, maar is dat ook meteen een reden de om de minister-president weg te sturen? Ja. Dat, is, dat, is, dat houdt echt een puinhoop worden. Als we om, om elk kleinigheidje, elk, alles wat de minister-president maar zegt... om hem dan weg te sturen, hebben we, ja, om, om maar, de drie maar, weken maar, hebben we maar verkiezingen. Ja, maar Luc, beste jongen... Ja. Eh, we kunnen Nederland eh, voorliegen van je krijgt de volgende maand 10.000 eh, bij. Mm -hmm. En tegen de andere politieke partij zit het de schinter van het kokje... Eh, het kwartje van Kok hebben we nooit teruggekregen en ondertussen de grote leugens. Waar zijn wij bezig? Door wie worden wij nou vertegenwoordigd? Door de mensen die je zelf kiest, natuurlijk. Zo werkt het, de democratie. Nou ja, die via leugens gekozen worden. Nee, ze worden niet via leugens gekozen. Ja, tenzij ze dus inderdaad een leugen noemen. en je denkt, oh, dat is een goed leugen. Ik ga, dat een belofte is eigenlijk dan in dat geval. Dan ga ik afstemmen. Nee, ja, dat is wel nee, nee, nee. Maar Henk, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar. Henk, Henk. De democratie bestaat uit beloftes waar mensen op kiezen. Ja, en die belofte wordt natuurlijk ook heel vaak wel gewoon waargemaakt. En laten we wel weten. Niet alleen dat, dat Rutte alleen maar aan het liegen is. Want dan, dan hadden we hem niet voor zijn derde, derde keer gekozen, toch? Als die man alleen maar leugens zou, uh, zou uitkotsen. Dan, uh, dan had hij niet meer op die functie gezeten. Nou. nou... Ja, ja hey uh, Henke, niet, dat hoor. is wel waar, toch? Nee, dat, oh, uh, is dat geloof ik dus niet. En, heb je inmiddels al uh, een hobby voor halve of niet? Een hobby voor halbelen? Ja. Nou, Halma. Alma? Ja, Halma. Met die uh, ja, stockies. Halma. Ho ja, hobby Holma. in de, hal halma aan de... halbe aan de hobby. Dat vind ik leuk op zich. Dankjewel, uh, Henk. Oké, okay, alsjeblieft. En nog een hele fijne zondag. Jij schuldig. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Pete, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ah, schrik je wakker? Ja, ik, uh, hoe heet dat? Uh, ik had ook al een beetje zo, dat uh, okay. een eet moeten afleggen. Ja. En ik, vind, uh, ik vind ook gelijk, uh, inkomen moet gelijk gestopt worden. Klaar met die gozer? Ja. Even een uh, cursus geven. Ja, en uh, dat is weer een kloon uh, uh, van uh, meneer Rutte. Ja, is dat niet dat die man, uh, wat die weet hier ook van. Ja. ja, en die zit, die zit met, een, met een uitgestrekte gezicht, die denk bij zijn, oh, oh weer één van ons. Ja. Ja, ja, maar dit is een weerspiegeling van, de, van het land, hè. Dus de, want, ja, politici uh, is een weerspiegeling van het land? Die, ja, de, ze zijn de grootste partij geworden. Ja. Ja, want normaal gesproken moeten moet massaal moet de leden weglopen bij de VVD. Heb je wat gehoord? Dat, dat, ze moeten normaal gesproken moeten de, moeten de leden weglopen, zeg je dat nou? Ja, uh, als de mensen van de VVD de eigen misdragen, ja? dan moet het toch moet je toch te uh, horen krijgen dat de leden weglopen. Ja, eigenlijk wel, wel. Maar dat Ik had niks met dat soortjes te maken. Maar het gebeurt dus eigenlijk niet. Maar, ik, maar Nederland, Nederland wordt, ge, wordt geregeerd door een stelletje tuig. Ja, oh. en dat is de oh. VVD. Ja, Want ze zitten wel. maar op de borsten kloppen. Dat we elkaar dadelijk allemaal te horen van tot hun het land helemaal hebben. Ja, maar het is natuurlijk wel zo, Peter, dat als jij als uh, regeringspartij, de grootste partij. dan, dan, dan, dan vang je natuurlijk ook de meeste winten. en dan vang je ook de meeste klappen op, natuurlijk. Dat is wel waar. Hey, Peter, Peter, Peter, heb je nog een hobby voor halpen of, uh, of niet? Want we, ja, helaas moeten we. Je bent wel de ah, ja. laatste van de show. Een uh, beetje vernederend. Ja, laten we maar pisbakken schoonmaken. Laten we maar pisbakken schoonmaken. Nou, eens even kijken of we dat kunnen ja? produceren. Denk ik niet, maar toch een hele leuke suggestie. Dankjewel, Peet. Pete. En nog een hele fijne zondag. Oké, oké. Fijntje was. Hé, hey, zometeen yo. Risa Tisseraan live vanuit een doodskist, ja? Ja, echt waar. Maar hij leeft nog wel. Geen paniek, hoor, dames en heren. En even het nieuws van 5 uur. Tot volgende week.